8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Syrië zal chemische wapens inzetten tegen eigen bevolking, zegt oud-ambassadeur. Rampenplan voor telefoonstoring bepleit. En goede doelen groeien ondanks crisis.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 In Barendrecht is vannacht een camping ontruimd vanwege een grote brand in een botenloods. Ongeveer tien gasten van camping De Oude Maas aan de Achterzeedijk moesten hun tent of kerven uit. Brandweer rukte uit met groot materieel. De helft van de loods brandde af. De brandweer houdt er rekening mee dat er asbest is vrijgekomen. Begin dit jaar en vorig jaar woede ook al een paar keer brand aan de Achterzeedijk in Barendrecht. En toen gingen onder meer een aantal caravans en een bootje in vlammen op. Bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn twee mensen omgekomen. Ze zijn 19 gewonden, onder wie zeker één kind. De schietpartij was op een barbecuefeest in een straat in een voorstad van Toronto. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. Politie zegt dat er mogelijk meerdere daders zijn en dat ze een verdacht heeft opgepakt. In Toronto zijn dit jaar al 140 schietincidenten geweest. Een toename van 32 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Politie weet niet hoe dat komt.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 Op vier vluchten van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines van Amsterdam naar de VS... zijn naalden ontdekt in broodjes cocoon. Volgens Amerikaanse media werd in zes sandwiches een naald gevonden. Een passagier in de business class verwondde zich eraan. Maar na de landing in Minneapolis vond hij medische hulp niet nodig. Broodjes waren geleverd door het Amsterdamse filiaal van het cateringbedrijf Gate Gourmet. Dat bedrijf dat neemt de zaak hoog op en zegt dat er grondig onderzoek wordt gedaan. De Vondst van de Naalde is gemeld aan alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... die van en naar Amsterdam vliegen. Nederland zal profiteren van het economisch beleid van de republikein Mitt Romney... als die tot president wordt gekozen. Dat meldt het campagneteam van de democraat Obama op Twitter. De tweet is niet lovend bedoeld voor de concurrent. Obama geeft een overzicht van de tien landen... die het meest profiteren van het banenplan van Romney. Maar, zo wordt erbij opgemerkt, de Verenigde Staten die zijn er niet bij. Romney's banenplan levert Canada de meeste banen op, zegt het Obama-kamp. Nederland komt dan op de derde plaats met 65.000 nieuwe banen. België staat tiende met 26.000 nieuwe banen. De Democraten die geven geen toelichting op de ranglijst. Dan nog het weer, veel bewolking en hier en daar wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en vooral in de kustgebieden wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Als het telecomnetwerk uitvalt. hebben de hulpdiensten een groot probleem. Want een alternatief is er niet. Laten we zo over met crisisdeskundige Elko Dijkstra. Vierdaagse lopers zijn onderweg. en houden het mm, redelijk droog. We hebben nu geconstateerd dat er al 3500 uitvallers zijn. vanwege de regen. Ja. Want er is wel regen natuurlijk. En daarvoor hebben heel veel lopers besloten niet mee te doen. Verslaggever pauw is in Nijmegen en doet verslag. Bij Barclays blijkt dat het gemanipuleerd wel degelijk bekend was bij Top van de Bak. Het is eerst nog verkeersinformatie. Jazeker, John. Dat ja, inderdaad. Tienfiel ja. is goed voor 35 kilometer. Probleem op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Want daar is de linkertunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten... vanwege een technische storing... De hoofdrijbouw is daar afgesloten. de Einde staat inmiddels een file van 5 kilometer. Alternatief omrijden bij het Hollendrecht via Hilversum over de A1 en de A27. A6 Lillie staat richting Emmerloord. Daar is de weg dicht bij Kroopend-Emmerloord. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De boel moet nu worden geasfalteerd. Dat duurt waarschijnlijk de hele dag volgens Rijkswaterstaat. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam naar Gorkum staat 5 kilometer bij Sliedrecht-Oost door een ongeluk. Daar is de rechterrijst ook afgesloten. Er is een nieuwe ontwikkeling in de zaak tegen Barclays. Daar werden de rentes jarenlang kunstmatig laag gehouden... waardoor het leek alsof het goed ging met de bank, terwijl dat niet zo was. Bestuursvoorzitter Bob Diamond heeft altijd ontkend dat hij van die praktijk afwist. Maar zijn financiële rechterhand zegt nu dat Diamond vanaf het begin wel degelijk op de hoogte was. Ian van der Horst, onze correspondent in Londen. Ian Diamond zou er dus wel van afgeweten hebben volgens zijn financieel topman? Ja, en dus horen we twee totaal tegengestelde versies. Deze rechterhand van Diamond, Jerry Delmissier... Ja, die zei dat hij in 2008 rechtstreeks opdracht had gekregen... van zijn baas, Bob Diamond dus. Ja, en dat was toch een heel ander verhaal... dan wat Diamond zelf vertelde een paar weken geleden. Dat vertelde hij voor een commissie van het Lagerhuis. Hij zei, zoals je zelf ook al zei, dat hij nergens van af afwist. Dat hij pas vorige maand voor het eerst hoorden van deze praktijken. Ja, Dus iemand lijkt hier nu te liegen. Ja, ik hoor altijd aanduidingen, Arjen, Want een Britse lagerhuiscommissie onderzoekt deze zaken. Gaat het er nu om draaien wie wanneer ergens vanaf wist? Ja, en dat spelletje, spelletje wordt nu al weken gespeeld. Want het gaat dan niet alleen om de rol die de topmannen zelf hebben gespeeld, gespeeld hebben. Uh, wist de Bank of England ook hier al van in 2008. Nou, een gesprek tussen Bob Diamond en de vice-directeur... Uh, van de Bank of England uit 2008... die suggereert dat de bank er wel uh, op de hoogte van was. Dat het misschien zelfs oogluikend werd toegestaan ook door de regering. Ja, als je nog eens uitlegt waarom dit omgaat... dan snap je misschien ook dit zwarte pietenspel. Hè? Want iedereen probeert nu die hete aardappel naar elkaar toe te schuiven. Hè? Dit gaat om het manipuleren van het zogeheten Libor-rente. Dat is een rente die die banken vragen over geld dat ze aan elkaar lenen... 16 banken, waaronder Barclays, maar ook Rabobank... Ja, die stellen die rentestand samen vast. Die Libor-rente is heel belangrijk. Wereldwijd zijn er letterlijk voor honderdduizenden miljarden... aan financiële producten gekoppeld aan dit Libor. Denk aan bedrijfsleningen, denk aan hypotheken. Dus een minimale wijziging heeft al kolossale gevolgen over de hele wereld. Gewonder dus dat niemand de schuld wil krijgen voor dit gemanipuleerd. Want dit zou dus ook wel eens kunnen leiden... tot meer dan alleen hoge boetes. Ja, maar als deze Dimessië De dus Diamond ervan beschuldigt... dat hij er wel vanaf heeft geweten... dan is dat nogal een beschuldiging. Heeft Diamond daar al iets op gezegd? Diamond heeft uh, nog uh, niet gereageerd op deze beschuldiging en wellicht dat hij uh, zich opnieuw moet verantwoorden voor die co commissie van het Lagerhuis. Want sommige leden van deze commissie hebben al vraagtekens gezet bij zijn getuigenis twee weken geleden. En de kans is groot en Diamond heeft ook al zelf aangegeven dat hij best uh, daartoe bereid is dat hij weer moet verschijnen. En het zou het ook tot een strafrechtelijk onderzoek kunnen leiden. Die komen er al. Zowel in Amerika als in Groot-Brittannië... zijn al de eerste stappen gezet in de richting van een strafrechtelijk onderzoek. Wat waarschijnlijk nog veel schadelijker is voor Barclays... en ook die andere banken, zijn de civiele zaken die nu zijn begonnen. Barclays heeft al een boete gehad van uh, 350 miljoen euro van de toezichthouders. Maar in die civiele zaken ja, die kunnen leiden tot schadeclaims van vele tientallen... misschien zelfs wel honderden miljarden. Dan gaat het dus niet alleen om Barclays, maar misschien om 16 banken ook dus misschien de Rabobank... die allemaal bij deze manipulatie betrokken zouden kunnen zijn. Ja, dus van dit schandaal hebben we het laatste nog niet gezien. Nou, dan hebben we nog een schandaal. De HSBC bank Engelse bank ook, heeft op grote schaal geld wit gewassen. Van wie? Uh, van uh, Mexicaanse drukkartels, zo hoorden we. Dat uh, kwam naar boven drijven in verhoren van de Amerikaanse senaatscommissies... Uh, ja, weer een deuk in dat imago uh, van de banken natuurlijk. Het vertrouwen in die banken is nu al vier jaar zoek. Daar zijn we, zien we nu dus nieuwe schandalen bijkomen. Je ziet ook dat de toezichthouders uh, en de Bank of England onder druk staan. Want de vraag die we ook in Amerika hoorden... Ja, waar was dat toezicht, hielden ze uh, niet in de gaten wat deze banken allemaal deden. Vandaar dus ook dat er een parlementair onderzoek komt naar dit schandaal in Groot-Brittannië... En dat onderzoek zal uiteindelijk moeten leiden... tot nog meer regelgeving voor banken en beter functionerende toezichthouders. Arjen van der Horst vanuit Londen over de problemen van de Engelse banken. Grote problemen ook in een KPN-schakelpunt in Rotterdam vorig jaar zomer. Door een kapotte schakeling viel het systeem uit en de backup schakelde niet in. En daardoor konden trams en de metro niet rijden... deed het communicatiesysteem van de politie het niet... en was 112 lastig te bereiken... Veiligheidsdiensten moeten zich daar beter op voorbereiden... zegt de Inspectie van Veiligheid en Justitie. De bewustwording van de afhankelijkheid uh, die zou groter moeten zijn. Uh, dat zou zich moeten vertalen in, uh, in continuïteitsplannen... waarbij men niet alleen rekening houdt met incidentele uh, uitval van voorzieningen... maar dat je hele systeem uitvalt en je daardoor ernstig geblokkeerd raakt... in datgene wat de maatschappij van jou verwacht. We gaan daarover praten met uh, Elko Dijkstra. Hij adviseert de overheid onder meer voor, uh, over crisisbestrijding. Dikstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt dit over um, ja, de rampenplannen als het gaat over communicatie? Ja, nou, dat is natuurlijk uh, ja, bijzonder twijfelachtig wat hier gebeurt. Want het gaat natuurlijk niet om een uitval van, uh, van één kastje door één aanbieder. Maar uh, als je je wilt voorbereiden, dan moet je dus uh, plan B hebben, plan C en plan D. Dat is er niet. En dat lijkt er dus niet, inderdaad niet te zijn. Nee, uh, ik heb ook een brief gelezen van de minister uh, Opstelte. Uh, die zegt, ja, uh, de continuïteit is niet ge gegarandeerd. Uh, is, is dat een, achter, een ondergeschoven kindje? Uh, ja, ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen dat uh, we in Nederland heel veel vanuit, uh, vanuit het risico op papier denken... en veel te weinig ons voorbereiden vanuit de gevolgen uit de praktijken. Ik denk dat daar een betere balans in te vinden zal zijn. Kunt u dat nog eens naar uh, uitleggen? Gevolgen uit de praktijken? Waarom denken we daar niet over na? <lacht> nou ja, kijk, ik, ik, ik hoorde bijvoorbeeld een quote van iemand die zei... ik zie geen verwijtbaarheid voor, als, voor iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Wat nog niet eerder is voorgekomen. Uh, en zo bereid je natuurlijk niet voor. Je moet je voorbereiden op what if. Dus je moet je voorbereiden vanuit de gevolgen. En niet alleen maar kijken van hebben we de risico's die op papier bestaan afgedekt. Het hele probleem van communicatie is niet alleen communicatie. Het is het probleem van kritieke infrastructuur. En ook van onze verwachtingen. Want we verwachten elke dag dat alles functioneert. En dan zijn we heel erg boos als iets niet functioneert. En we kunnen ook verwachten dat iets uh, soms niet zo goed functioneert. En dan zijn we blij dat het wel functioneert. Ja. Maar meneer de uh, communicatie onderling, dat is toch een zeer belangrijk onderdeel van de Rampenburg? Bestrijding. Volledig. Heeft u vrede gelijk in? En de inspectie van Veiligheid en Justitie heeft zelf aangegeven... dat er nog heel veel mankeert aan de zogenaamde interregionale samenwerking... tussen de veiligheidsregio's. En er zal de komende tijd niet veel veranderingen komen, ben ik bang. En dan de eenvoudigste oplossing. Als dat uitvalt, dan is er een reservesysteem. Maar dat is er dus niet. Hoe raar is dat? Um, ja, nou... We hebben met z'n allen niet gedefinieerd wat we nu wel en wat we niet willen. En alleen maar als het iets verkeerd gaat, we zeggen van jongens, we moeten iets gaan doen. Maar dan krijg je een soort van aspirineverhaal. En ik denk dat, dat een soort mentaliteitsverandering nodig is. Dan moeten we moeten weg van de aspirines. Hè? Meer aspirines of andere aspirines gaan niet. Weg. We moeten eindelijk eens aan de slag met de hoofdpijn. En dat is het samenspel tussen overheid en bedrijfsleven. voor wat betreft de essentiële voorzieningen die ons dagelijks systeem in stand houden. Ja, aan de andere kant, als je daarvoor een, een plan bent, gaat bedenken, een reservesysteem hebt, dat is natuurlijk een dure oplossing. Dan moet je een heel nieuw netwerk aan gaan leggen, of kan het eenvoudiger? Um, nou, dat is uh, op dit moment niet zo eenvoudig te zeggen, maar ik kan wel aangeven dat er al binnen de hulpverleningsdienst al zo'n 15 jaar, ik ben daar oud genoeg voor, zo'n 15 jaar al kritiek is op het C2000 systeem. En uh, de, de, de, de systemen zijn veel complexer geworden, de, de onderlinge afhankelijkheden zijn veel complexer geworden. En ik denk dat je echt moet kijken naar, naar de big picture en niet alleen maar weer bandjes plakken. Uh, uh, dat, dat gaat uiteindelijk uh, niet werken, ben ik bang. Nee, en de uh, big picture, lukt dat? Want er zijn natuurlijk veel verschillende diensten. Politie, brandweer, uh, ambulance, gemeentelijke ja. diensten. Moet iemand daar het in nemen? Nou het lijkt mij, het lijkt mij wel. Kijk, als je als je nu kijkt, kijk, veiligheid is een, is, zit bij een ministerie, maar je hebt heel veel verschillende ministeries. Als je kijkt naar het buitenland, landen zoals Groot-Brittannië of Frankrijk, uh, die hebben dat geparkeerd uh, in een centrale de Cabinet Office en, en, uh, en bij het in de office van de van de premier. En dan, krijg je die, dan, dan ga je een beetje weg van al die ministeriële concurrentiemechanismen. En dan krijg je een, wat ze dan noemen een eenhoofdige leiding. En als, dit, dit soort dingen zijn zo essentieel, die zijn zo belangrijk voor ons gevoel van veiligheid, maar ook voor ons dagelijks functioneren. Dat, dat het misschien toch de moeite waard is om dat op een centralere punt te parkeren dan bij een vakministerie. Ja. En wie het dan ook doet, in ieder geval, zal er iemand nu initiatief moeten tonen? Ik denk dat je ja, we moeten een, een, een andere manier van kijken naar dit soort dingen uh, uh, proberen te ondersteunen. En wie dat dan precies doet, of dat nou het, het NEN is, het, het Normeringsinstituut of de Raad van de Leefomgeving, Infrastructuur, of het Ministerie van Algemene Zaken of de, of de Inspectie, of de politiek. Ik weet het allemaal niet. Maar uh, ik denk dat we uh, uh, op een andere manier naar dit soort pro problemen moeten gaan kijken dan, dan we nu op dit moment doen. Heel kort Dank u wel. Graag gedaan. We gaan straks stil bij het overlijden van managementgoeroe Steven Kovey. En bij de RWB voor de verkeersinformatie, John Zahoka. 32 kilometer file, eh, probleem op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Want daar is de linker tunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten... wegen een technische storing. De hoofdrijbaan is daar dicht en inmiddels staat er een file van 5 kilometer. Alternatief is omrijden bij Knoop het via Hilversum over de A1 en de A27. De A6, Lelystad richting Emmerloort, daar is de weg dicht bij Daar het er een ongeluk gisteravond in een vrachtwagen. Er moet opnieuw worden geasfalteerd. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren volgens staat. Er staat inmiddels een vierde van drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten.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 Emiliana Torini, doep die doep, big jumps. De wedren in Nijmegen is zo goed als verlaten. Dat betekent dat alle lopers inmiddels onderweg zijn voor de eerste etappe richting Elst. De deelnemers die de 30 kilometer doen vertrokken als laatste. En verslaggever Roel Pau zag ze gaan. Want het bandje gaat eraf? Ja, de ja, ja, ja. Kan je er dat vliegje. Ik snel niet op. Ik Dat is lastig. De streepjescodes van de armbandjes worden afgelezen, en dan kunnen mensen vertrekken hier een groepje van vier dames uit het noorden des Lands. Hoe heet u? Ik ben Liesbeth Abelen en ik kom uit Rabel. Albany Kramp uit, uit Emmen. Catharina Fens uit Borger. Ali Buter uit Haren. En u bent goed beslagen ten ijs Helemaal vandaag. Wel. Ja, we zijn goed uh, voorbereid. Laatst, ja. dus ik, we zijn sowieso wel, uh, ja, op een bepaalde basis uh, is er wel... En vanaf januari zijn we inderdaad uh, serieus aan het, uh, het oefenen geweest. En daar heeft u ook hulp bij gekregen van de kant van Via Vierdaagse. Ja, dat klopt. Ja. Uh, die helpt beginnende Vierdaagse lopers om het allemaal een beetje goed te doen. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad wat workshops uh, gevolgd. en uh, ja, Dat was gewoon helemaal goed. En hoe ziet zo'n voorbereidingssessie er dan uit? Nou, dat hebben we zelf min of meer gedaan. We oh. hebben privé uh, hebben we gewoon het schema min of meer gevolgd... wat uh, voorgesteld is door de Via Vierdaagse... Bijna elke zaterdag een paar tweedaagse. Zelfs de vierdaagse van diever hebben we gelopen. Hoeveel twee kilometer dertig, is dat? Uh, twee keer dertig en twee oh. keer twintig hebben wij ervan gemaakt. Je kan kiezen wat je wil. Ja, ja. En dat was in de hitte. Dan dus, uh... wordt dit een makkie. <laughs> ja, dit wordt een makkie hoor. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. <laughs> ja. Ja. En wordt u nou vandaag ook nog een beetje gemonitord door de vierdaagse? Nou, of bent u aan uh... uw lot overgelaten? We worden wel aan ons lot overgelaten, maar dat komt voor goed. Maar we hebben een chip dat mensen eh, familie. En dat witte dingetje in... aan uw schoen. Ja, hoor. Dat klopt. Die kunnen dan drie keer daags ze een sms waar we zitten. Oh ja. Ja. Dus dit dingetje aan uw schoen zendt ja, dan een, een berichtje uit. En dan krijgt de familie of de kennissen krijgen dan een berichtje. Ja. U heeft geen chip aan de schoen. Nee, ik heb geen chip. Nee, ik. Uh... Nou, we hebben vorig jaar we hebben zo met elkaar afgesproken van nou, we gaan gezellig de Vierdaagse lopen. En uh, we hebben het gelijk heel serieus aangepakt. En ik heb hem al vaker gelopen, dus uh, ik heb hem ook nog een beetje tips uh, kunnen ah, geven en zo. U bent een dus, veteraan in dit gezelschap. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik heb hem nu uh, drie keer uitgelopen. Dus uh, ja, maar heb in ieder geval wel wat ervaring. Je weet wel wat je te wachten staat. Ja, en kunt u een beetje goed met elkaar overweg want het is wel een hele lange wandeling. Hè? Dan moet je toch wel een beetje gezellig hebben samen. Nou, dat is het voordeel dat je voorwandelt hè, met elkaar. We hebben echt honderden kilometers met elkaar gelopen. Dus dat ging goed. Dus uh, dat zal nu ook die vier dagen wel goed gaan. Of is het juist heel erg goed voor de vriendschap, wandelen samen? Ja. Dat sowieso, want ik bedoel, we kenden elkaar wel, maar redelijk oppervlakkig. Maar ik bedoel, als je dan uh, ja, toch elke week 20, 30 kilometer met elkaar loopt... dan komen er toch wel andere dingen aan de orde. Ja. Dus uh, ja, het is gewoon nog, nog leuker geworden. Ja. Ja. Wat weet u nu van haar wat u voorheen niet wist? <lacht> oh, mevrouw maakt een afwerend gebaar. Vertel dat nou maar even niet. Nee, ik mocht het niet vertellen. Nee. Ik mocht het niet vertellen. Dat laten we onder ons. He? De dat, de is, dat is een saamhorigheid. Ja, het geheim van de wandelwegen. Oh, okay. ja. Ja, en wat voor dag wordt het vandaag, denkt u? Een spannende dag, omdat Toch wel. de eerste dag is voor mij wel, ja. Maar we hebben er heel erg zin in. Ja. Vanmiddag wordt het mooi weer. Ja, zag ik nou al een beetje blauw of ben ik oh, ja. te optimistisch? Oh, past. Ja hoor, het, het, het ligt wel op. Ik wens u heel veel succes met z'n vieren. Repou. Vanaf uh, vanuit Nijmegen, vanaf de wetren. Alle lopers zijn dus inmiddels onderweg. Komen wat kleine buitjes aan, maar ze houden het voorlopig nog aardig droog. Vijf half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Management-goeroe Steven Covey is overleden. Covey werd vooral beroemd door zijn boek, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Het werd uitgeroepen tot het invloedrijkste managementboek van de 20e eeuw. Covey sprak wereldwijd op congressen over leiderschap. Hij werd 79 jaar. Remco Klaassen is ook managementtrainer en heeft Covey meerdere malen ontmoet. Meneer Klaassen, goedemorgen. Hallo. Op Twitter um, uh, heeft u geschreven: Een van mijn helden is overleden. Waarom is Kovi uh, een held voor u? Ja, we zijn toch een bijzonder mensarmer op deze wereld. Ik, um, ik, ik denk dat hij met name privé nog het meest heeft betekend voor mij. Hij, hij staat bekend als managementguru, uh, begeleider van bedrijven en organisaties. Maar ik denk dat hij uh, voor mensen onder mensen nog het meest heeft betekend. Dus ja, hoe hoort je jezelf? Hoe kun je het beste omgaan met anderen? Ik zie hem eigenlijk meer als een levenscoach, dan als een management guru. Pas Past dat bij elkaar, het leven en het managen van een, van een bedrijf? Nou, wat ik heb ontdekt eigenlijk door de jaren heen, sinds ik met zijn boeken en, en theorieën bezig ben... ...is dat de inzichten die hij verzamelt, zowel gelden voor organisaties als voor relaties, als voor individuen. Kunt u dat nog eens nader uitleggen? Nou, um, uiteindelijk heeft hij boeken geschreven om organisaties te begeleiden... effectiever te worden of termijn succesvol te worden. Maar als je bezig bent met de materie, ga je ontdekken dat het net zo goed gaat over jou als persoon. Hoe je met andere mensen om moet gaan, hoe je met jezelf om moet gaan. En waar ik zo van schrok in het begin dat ik met zijn materie in aanraking kwam... is dat wij zoveel niet hebben geleerd op onze scholen... En ik ben er per ongeluk mee aanraking gekomen door een management Development traject bij een van mijn werkgevers. En eh, toen ben ik eigenlijk pas veel meer gaan ontdekken over, eh, over mezelf en over hoe je in het leven moet staan. En ja, daar is hij, heeft hij heel veel in betekenen. Het beroemde boek wat hij heeft geschreven, The Seven Habits of Highly Effective People, ja. dat heeft u natuurlijk ook gelezen. Wat was daar nou ja. bijzonder in? Wat, voor welke doorbraak zorgde hij? Wat was zijn vernieuwende inzicht? Nou, een van de meest... Belangrijke thema's, denk ik, in zijn werk is uh, het fenomeen mission statements. Uh, hoe, hoe, hoe houd je koers in je leven? Hoe breng je de juiste richting in je bestaan? Uh, een van de dingen die mij het meeste heeft geraakt... is hoe je eigenlijk verantwoordelijkheid moet nemen in je leven. Dat je eigenlijk niets en niemand de schuld kan geven... van je eigen succes of faal anders dan jezelf. En dat is een bijzonder inzicht, als je dat voor het eerst ontdekt. En als je dat dus snapt... dan komt daarna de vraag van ja wat moet je dan met je leven? Wat hoort bij je? Wat past bij je? Dat zijn, dat zijn niet de meest makkelijke vragen, maar hij zet je daar enorm uh, toe aan denken. Ja, en je moet dat als manager, um, als leider van een bedrijf dus ook voor ogen hebben. Wat je eigenlijk wilt en daar duidelijk over zijn? Ja, leiderschap in essentie gaat over het creëren van wat nog niet is. De, de, de toekomst kun je pas maken als je weet waar je naartoe wilt gaan. En een hele hoop mensen hebben geen flauw idee wie ze zijn of wat ze willen. En uh, als ik ook kijk in mijn lezingen en training, ik ik, ik leg vaak uh, uh, correlaties tussen het gebrek aan richting hebben en diverse sociaal-maatschappelijke problemen. Burnouts, echtscheidingen. Dat is bijna allemaal te verklaren vanuit leiderschapsinzicht. Hoe was het om hem te ontmoeten? Ik heb het altijd een beetje als een vaderfiguur ervaren. Het is een rustig man. Als hij ook sprak, het is geen enorme performing spreker geweest. Altijd. Het is meer Opa verteld. Hij, hij, hij raakt je altijd zonder dat hij echt een artiest is. Hij is geen entertainer. Dat hij eh, ja, Opa vertelt, op schoot zit en geraakt wordt. Remco Klaassen, hartelijk dank voor uw verhaal over ja, Steven wel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Syrië deinst niet terug voor het gebruik van chemische wapens, zegt oud-ambassadeur. En er moet een rampenplan komen voor telefoonstoringen. Het is iets voor hoofdnegen, ik ben Mark Visser, goedemorgen. Het Syrische regime zal niet aarzelen om chemische wapens in te zetten tegen de eigen bevolking. Dat heeft de oud-ambassadeur in Irak, Nawaf Fares, gezegd tegen de BBC... Er zijn volgens hem zelfs onbevestigde berichten dat het regime al chemische wapens heeft gebruikt in Homs. Fares liep onlangs over naar de Syrische oppositie. Zijn verklaring is een grote klap voor president Assad, zegt de verslaggever die Fares interviewde. His defection and the secrets hij nu revealing zijn een blow to President Assad. The opposition is hoping that more such defections could eventually lead to the collapse of his rule from within. Ervaren ze ook dat de Syrische president Assad niet zal opstappen onder politieke druk. Volgens de oud-ambassadeur is Assad alleen met geweld af te zetten. De veiligheidsregio's van brandweer, politie en ambulances zijn niet goed voorbereid op telefoonstoringen. Blijkt uit een onderzoek naar de grote storing bij KPN in Rotterdam vorig jaar juli. 112 was toen slecht bereikbaar en hulpdiensten konden urenlang niet met elkaar communiceren. Metro reed niet omdat bestuurders geen contact konden krijgen met de verkeersleiding.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 Schietpartij in de Canadese stad Toronto. Twee mensen zijn daar omgekomen, 19 gewonden, onder wie zeker één kind. Schietpartij was op een barbecuefeest op straat in de voorstad van Toronto, zegt de politie. Uh, there was a large party involving very many people. that was taking place at 193 Danzig. Um, at that time, an altercation broke out among some individuals and there was an exchange of gunfire. During that gunfire, uh, a number of innocent bystanders were struck. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie zegt dat er mogelijk verschillende daders zijn... en dat er een verdachte is opgepakt. In Toronto zijn dit jaar al 140 schietincidenten geweest. Toename van 32 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De politie weet niet hoe dat komt.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 Maandag namen verrassing voor passagiers van Delta Airlines bij het eten van de vliegtuigmaaltijd. Er zaten naalden in hun broodjes kalkoen. Dat gebeurde op vier verschillende vluchten die waren vertrokken vanuit Amsterdam. De naalden werden gevonden in ieder geval zes broodjes. Three people claim they actually bit into a needle. One, a federal air marshal, but a father and teenage son traveling on completely separate flights both reported minor injuries. Dat ja, one untreated de teenager refused to give that needle to authorities saying he needs it as evidence in een pending lawsuit de broodjes die komen van het Amsterdamse filiaal van cateringbedrijf Gate Gourmet en dat onderzoekt de zaak. De passagiers die kregen in plaats van hun broodje een stukje pizza. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online.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 En dit is de ANWW-verkeersinformatie met in totaal 28 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en rond Arnhem. Een paar opmerkelijke files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar is de linkertunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten... door een technische storing. De hoofdrijbaan is daar dicht en er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Alternatief is omrijden bij het holendrecht via Hilversum over de A1 en de A27. A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is de weg dicht bij Emmeloord. Dat komt door een ongeluk gisteravond met een vrachtwagen. En moet opnieuw worden geasfalteerd. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren volgens Rijkswaterstaat. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer.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 Tour de vierde Franse redzegen in de Tour was gisteren een feit. Pirik Fedrigo won gisteren de etappe na Po. Jeroen Wieluit, goedemorgen. Vandaag tweede rustdag. Wat staat er op het programma? Uh, veel uh, inrijden, toch een beetje losfietsen. Uh, een beetje vrezen voor de Tourmalet. Obis, Piresourde, Aspin morgen... En ikzelf uh, zit heerlijk in een klein château... bij Gaillon ten uh, oosten van Po. Ook een beetje uit te puffen. Straks om half één persconferentie over de nieuwe Tour Classic... Rotterdam, Antwerpen en dan na vijven naar Bradley Wiggins. Gisteren hoorden we al dat Gerry Kneteman in 1980 de aankomst in Po won. Zijn moeder was hij dagjarig en dit was zijn cadeau aan haar. Ik, uh, ik hoop dat mijn moeder nu aan de lijn is. Ik uh, kan mijn moeder mij verstaan. Hallo, over. Gerry, <lacht> hier is mama. Hoe is het met u? Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd, hè? Jij bent ook gefeliciteerd. Hè? Ja, ik ben nog niet zo slecht als de grazie, hoor. Nee, maar ik weet wel dat je niet slecht bent. Want je bent toch mijn beste vriend. Natuurlijk. Hé, hey, ik de man met zijn moeder in 1980. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die etappe van gisteren in Po. Iedereen verwachtte daar toch een massasprint. Maar het werd uiteindelijk toch wel weer een rit voor de vluchters. Kunnen de sprintploegen het niet meer trekken? Ja, er, er is één sprintploeg die dominant is op dit moment in de Tour de France. Dat is de ploeg van Lotto met André Grijpel. Drie overwinningen alweer. Peter Sagan, ja, je kunt hem toch nog steeds niet echt een van de sprinters noemen... als het aankomt op massasprints. Sagan is vooral goed op het moment dat hij weg op het einde nog even venijnig bergop loopt. Nou, dat was het gisteren niet. En dat betekende dat de andere ploegen geen zin hadden om mee te werken... in de achtervolging van de kopgroep. Dat Lotto het alleen moest doen met de ploeg van de gele trui... maar ja, die hadden er ook geen belang bij om die kopgroep terug te pakken. Dus uiteindelijk heeft uh, de ploeg van André Greipel gedacht... oké, okay, hij is jarig vandaag, 30 dertigste verjaardag... maar die bloemen, die krijgt hij niet. Huh. Wij laten ons gewoon afzakken tot in het peloton... en laten ze maar rijden daar vooraan. En dat was de reden dat er geen massasprint was. Het was trouwens de eerste keer dat er een etappe... Uh, sinds, sinds heel lange tijd... dat er een etappe met zo weinig uh, uh, hindernissen... niet in een massasprint eindigde. Nee. weinig hindernissen. En toch waren er weer een aantal afvallers... waaronder Kenny van Hummel... Zijn het er eigenlijk opvallend veel? Um, ja, het zijn, het zijn best wel veel afvallers. Um, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met die hele zware valpartij... Hè, van vorige week, ja. uh, van uh, bijna twee weken geleden, op vrijdag... Uh, daardoor is natuurlijk ineens een hele bubs uit dat uh, peloton verdwenen. Maar je merkt wel aan de renners dat ze, dat ze gesloopt zijn. Dat ze moe zijn. Kenny van Hummel ook. Hè, al, al dagenlang last van zijn maag. Uh, ook last gekregen van zijn rug. En er zijn veel meer renners. Zoals gisteren Sylvain Chavanel. We zagen hem nog even op een pleintje in Po. Toen we daar aan het eten waren. Ja, het was een beetje een zielig vogeltje uh, in Burger. Niet meer delen uitmakend van de ploeg waar hij reed. Chavanel is toch echt een van de betere renners. Normaal gesproken in zo'n Tour de France. En die is helemaal leeg. Die is uitgeknepen als een citroen. En dat merk je wel bij veel meer renners. En wat dat betreft vrezen die renners ook toch een beetje die uh, etappes van de komende dagen. Twee zware bergetappes, waar uh, waarschijnlijk het tempo ook weer heel erg hoog gaat liggen. Nou, en is dan die rustdag van vandaag meer dan welkom, of misschien juist wel niet? Dat is een beetje vreemd, hè? Dat, dat is altijd het verhaal van... Uh, de eerste rustdag vinden ze het allemaal wel prima... want dan is het lekker even bijkomen, gemasseerd worden. Maar zo'n tweede rustdag... aan de ene kant willen ze zo graag... willen ze zo graag dat lichaam in die ruststand gooien... en lekker uh, uitrusten. Het probleem is alleen dat je dat lichaam daarna weer zo moeilijk op gang gaat krijgen. Dat zeker het begin van zo'n etappe, morgenochtend of ja, morgen in de loop van de, van de middag, het begin van de middag, dan zal dat toch heel erg lastig worden voor die renners om dan weer in één keer weer vol aan te gaan zetten. Omdat dat lichaam eigenlijk denkt na tweeënhalve week van het is wel goed geweest. Ja. Dan de Rabobank. Er was natuurlijk heel veel kritiek op. Er is natuurlijk iets verstomd naar de um, Ja, Als je zoveel talent hebt en zoveel ambities, dan moet je het ook waarmaken. Nu hebben ze een trainer bij Argos Shimano weggekocht. Marijn Zeeman. Um, is dat een teken dat ze daar iets gaan veranderen? Dat is, dat is zeker een teken dat ze daar iets gaan uh, veranderen. Uh, Marijn Zeeman werkt al jaren bij uh, Argo Shimano, wat voorheen Skill Shimano heette. En uh, ja, hij is, is toch wel een man die daar met name de renners individueel heel erg goed begeleidt. Uh, doet het vanuit een soort wetenschappelijk perspectief. Dus niet uh, puur vanuit dat, uh, nou ja, het, het, het oude wielerperspectief van oké, okay, je moet hard trainen, je moet veel doen en uh, rij je maar. Nee, hij probeert alles wel een beetje wetenschappelijk te benaderen. Hij heeft ook een studie gedaan, uh, sportmanagement en uh, bewegingswetenschappen. Ook. En deze man, die, het, is, het is nog een jonge vent... heeft goede resultaten geboekt bij Argos. Want uh, als je daar kijkt naar de jonge renners die daar zijn komen bovendrijven... Marcel Kittel, uh, wat eigenlijk een, een, een, een beetje een tijdrijder was... Een renner waarvan iedereen dacht, nou oké, okay, het is een prima renner... maar veel meer kan hij niet, is toch in korte tijd daar omgebouwd... tot een hele goede sprinter. Tot, tot een sprinter waarmee de hele wereld rekening houdt. Heeft Kevin is al enkele malen verslagen. Kwam er in de Tour niet aan te passen omdat hij ziek werd. Maar dat kan gebeuren. Maar die, die Marijn Zeeman heeft daar wel een neus voor. En hij gaat daar samenwerken met Louis Delahaye... die zich iets meer gaat bemoeien met nou ja, de drie grote ploegen, de grote lijnen. En Zeeman gaat zich individueel met die renners bemoeien. En misschien is dat nou net het schakeltje dat mist bij Rabobank. Heer Olympus, dankjewel. Hoor je uitgebreid vanmiddag, ook tijdens de rustdag in de Tour. Gaan we naar de Tour de Concorde. Want de deelnemers aan die Tour de Concorde... Uh, proberen te leven naar het motto van Joop Soetermerk. De Tour win je in bed, zei hij namelijk altijd. Zoveel mogelijk slapen dus, want anders haal je Parijs niet. En de Tour de Concorde is een groep van 19 Nederlanders... die voor het goede doel alle etappes van de Tour rijden. Joris van der Kerkhoff zocht ze op tijdens hun rustdag helemaal achterin camping de Terrier. Je zult het anders uitspreken, maar je schrijft het wel zo. Staat de kookwagen van Tour de Concorde, komt deze muziek. En zitten de mensen in alle rust na te genieten van de rustdag en zich voor te bereiden op de dag van vandaag. De Zware bergetappe. 19 mensen zijn begonnen aan die Tour de Concorde en 19 mensen fietsen hem nog steeds. Maar niet iedereen heeft alle kilometers gereden. Ik kon de linkerweg niet meer zien. om mijn knie heen. Dus dat, uh, dat ging er mis in die ene etappe. En uh, toen ben ik afgestapt. Met pijn in het hart, maar meer in de knie. Deze is het. De linker. Zag maar even linker. links. Links. <lacht> Als je goed kijkt, dag, dan dag. zie je de oude vorm van uh, de knie er nog onder zitten. Hij is nog steeds dik. Maar ik heb het gevoel dat ik de pijn iets beter kan verdragen dat ik iets minder onfit ben dan vorige week. Ja. En zorgt dat ervoor dat nu je eenmaal een keer bent afgestapt... dat het makkelijker gaat? Uh, nou, in zover wel. Want toen ik afgestapt ben, heb ik geloof ik vijf uur overdag in de bus geslapen. Dus het is een combinatie van, uh, ja, van vermoeidheid... en het daarmee kunnen verdragen van de pijn en of niet. Dus. En doordat ik die extra slaap heb kunnen pakken, voel ik me wat fitter... En... Kan ik wat makkelijker de knie uitzetten? Maar het is ook niet een hele inspannende dag geweest. Bijna naar de overkant van het zwembad gezwommen. Maar maar het is een klein dag, zwembad. Het is een vrij klein zwembad, ja. Ja, ik had moeten beginnen met de breedte, denk ik. Maar um, nee, het is een heerlijk luie dag geweest. En uh, ik ben in principe klaar om hem in wel af te sluiten. En in een uh, beetje te gaan liggen. Ja, want je krijgt er niet eens vrienden precies. Ja, want die, die had ik ook al uh, ja, vaak. Je doordeert die knie. Of als je dan krijgt dat het kijkbeen niet helemaal lekker van te zitten. Blijft het been eraan zitten? Of, uh, wat is het ja, hoor. ja hoor. Tenminste, hij moet we morgen weer fietsen, dus hopelijk wel. Ja, die is best lenig. Het been wordt vastgepakt bij de knie en bij de voet. Ja, is... Wist je dat hij zo lenig was? Nee, nee, absoluut niet. Dan gaat hij erop hangen. En dan gaat je, knie, je linkerknie ligt een beetje uh, voorbij je, je rechter uh, deel van de heup. Deze is een stuk stijver. Gebeurt dat iedere avond? Nee, ik ben uh, vrijdag 60 kilometer voor de finish uitgestapt. Met last van uh, een beetje geïrriteerde peescheden, als ik het goed zeg. Maar dit been is altijd al wat stijver geweest na mijn rugoperaties. Dus ik weet dat het. Uh, ik probeer ook zoveel mogelijk met rekken en strekken het uh, soepel te houden. Gaat lukken hè? Absoluut, het gaat ja. lukken. Dat de motivatie ik ook... is zo groot. Wat, uh, ik, ik wil gewoon Parijs halen. En ik ga Parijs halen. Het is nog ja. wel ver. Het is nog zeker ver, maar. Kan je zijn het. We komen er. We komen er echt. Ik wilde deze vrouw vrouw zo geven dat ze ging slapen en dan haal ik me eens. Oei. Ga je naar binnen? ik wel meer naar binnen. Hoor. <lacht> is dat zoetje? Ja, wel een beetje. Dit is de vrouwenkemper. Oh, Kemper. Oh. Nou, uh, ja. ja, dit maar deze kan omhoog. Dit ja. bed. En, um... Oh, dan leer je elkaar wel goed kennen. Dat zit ja, ik het is leuk elkaar. dus, hè? Ja, Mariette valt hier ongeveer elke keer vanaf, dus dat is ook heel fijn voor die. Ze heeft een hele goede nachten. En uh, ja, overdag gaat deze dan omhoog en dan liggen daar onze spullen en dan hebben we, uh, nou, en dan rijdt iemand uiteindelijk onze camper naar de volgende camping. Leuk, hè? He? Ja, het is nog licht, heel erg ja. licht, ja. en toch ga je slapen. Ja, zeker. <laughs> ik ben de sloomste van allemaal. Uh, eigenlijk uh, uh, ja, behoorlijk de sloomste van allemaal. En uh, ik moet uh, gewoon zorgen dat ik er in ieder geval op zijn minste alles eraan gedaan heb om uh, morgen weer, weer te overleven. Nou. slapen is wel een goede hobby. Wat treft. <laughs> Dank je wel. Straks dan hoort u oudschaatser Bart Veldkamp over onze renners in de Tour de France. Dan hoort u ook wat hij met wielrennen heeft. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John de teller staat op 35 kilometer. Hardnekkige vertraging nog steeds op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Want daar is van de Leidse Rijntunnel de linkertunnel buis afgesloten... vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. En op de hoofdrijbaan staat inmiddels een file van 7 kilometer... tussen Vinkenveen en Maarsen. En op de parallelrijbaan staat 3 kilometer tussen Maarsen en Utrecht. Utrecht. Alternatief is omrijden bij Knoopend Holendrecht via Hilpersum over de A1 en de A27. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Een coup dans l'ail Le vent est doux La lune fidèle Un chant égal Je me sens égal Le coeur léger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 Thomas Duton hoorde u met: "Je suis pas d'ici." Rondlinke goedemorgen. Goedemorgen. Euforie weer in de Franse kranten vanochtend, want weer een ja. Franse overwinning inderdaad. Vandaag een foto van de juichende Federico in de kranten met daarboven als kop. incroyable. Ongelooflijk. Het begint ergens op te lijken voor de Fransen met vier etappen zegens tot nu toe. Staan zij en de Britten bovenaan. Een stuk beter in ieder geval dan vorig jaar toen ze maar één keer wonnen. Maar geen record, want dat staat op zes etappen zegens in 2010. Maar goed, we hebben nog een paar dagen te gaan, dus wie weet. Wat gisteren ook is opgevallen is het hoge aantal uitvallers... Drie Fransen stapten uit de koers, naast Kenny van Hummel natuurlijk. En l'équipe maakte de balans op dat al meer dan 20% van de renners is uitgevallen. Eén op de vijf dus. Dat is allemaal al niet een tijdje meer voorgekomen. Het wordt uiteraard toegeschreven, die valpartij, in de eerste week. Ja, het is een zware tour. En um, uiteindelijk de eindoverwinning, Ron, want dat zal de Fransen ja. toch steken, is niet in zicht. Dat redden ze niet, ondanks al die toeretappes. Hm. Hebben ze het dan vooral over Sky, de ploeg van de gele Wiggins? Nou, het gaat eigenlijk nu meer over de Tour zelf. De krant Liberation beklaagt zich erover... dat het allemaal wel wat gezapig geworden is in de Tour. Men droomt nog wel van het duel wiggins froome in de Pyreneeën... maar is dat wel reëel? Gisteren zei zelfs een van de journalisten tegen Wiggins... stel je voor dat jij en Froome niet in dezelfde equipe zouden zitten... dan was de Tour wel een stuk minder saai geworden, hè? Maar op Wiggins heel droogjes, maar eerlijk antwoorden... ja, absoluut. En toch gaat het allemaal binnen Sky... wat daar gebeurt om het winnen van de Tour. Kijk ook naar de manier waarop ze gisteren gereden hebben, schrijven ze in de krant. Ze hebben misschien wel de beste sprinter ter wereld in de gelederen. Ene Mark Cavendish, niet toevallig de wereldkampioen. En toch hebben ze gisteren de benen stilgehouden. Ze zijn niet achter de vluchters aangegaan. Past allemaal in het strijdplan van Sky. En in dat strijdplan is nog maar één etappe voor de Cav weggelegd. En dat is de laatste hier in Parijs op zondag op de Champs-Élysées. Nou, dat is wel een hele mooie. Trouwens, meld eens ja. nog iets over de kopspijkers? Ja, de daders zijn nog niet gevonden. Gisteren heeft de politie in Foix een eerste onderzoek gedaan. Hè. Ze hebben de tv-beelden bekeken van Frans Deu... en ook video's van fans en toeschouwers langs de weg. Dat doen ze omdat ze vermoeden dat de daders hun werk hebben gedaan... tijdens de etappe. De kopgroep bleef namelijk ongeschonden. Hè. De politie hoopt dus dat iemand als een soort zaproeder de daders heeft vastgelegd. En uh, ja, overigens denkt de politie dat er op verschillende plekken op het traject... op die bergspijkers zijn gestrooid. Dat onderstreept nog eens dat het een bewuste poging was om de koers te ontregelen. Levensgevaarlijk natuurlijk en onverantwoord. Uh, de politie heeft een beschikking over die spijkertjes. Het is onwaarschijnlijk dat daar vingerafdrukken op worden gevonden. Dus het blijft nog sporen, speuren voorlopig naar de daders die maar liefst 61 lekke banden op hun naam hebben staan. we horen nog van Jaron. Uh, vanuit Parijs, Ron Linker hoorde u het overzicht van de Franse media. Nou, naar Bart Veldkamp kennen we voornamelijk als succesvol schaatser en ook schaatscoach. Hij haalt onder meer goud op de Olympische Winterspelen, 92. Frans Albert Wiel en hij coacht de wereldkampioen Sven Kramer. Maar Veldkamp is ook groot wielerliefhebber. Bart Veldkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die liefde vandaan? Uh, ja, ik ben zelf als wielrenner geweest. Tijdens mijn carrière als schaatser heb ik altijd wielerkoersen gereden. En uh, ja, eigenlijk tot mijn negentiende wilde ik altijd uh, prof worden. Dat was meer uh, mijn doel dan schaatser. En was dan de droom de tour rijden? Ja, dat was natuurlijk het uh, ultieme van een, van een wielrenner. Ja, daar droomde ik wel van, ja. En, en als je nu ziet hoe zwaar het is en als 20% uitvalt... dan denk je wel eens van nou, dat had ik nooit gered? Nou ja, als sporter heb je altijd de, de algoritme te zeggen van dat kan ik beter. Oh ja, <laughs> dat denk dat je wel. Nou ja. Maar uh, ja, dat, dat, zo'n tour is natuurlijk enorm zwaar en dat zie je nu ook weer. Ja, dat... Uh, dat is nou nauwelijks te bevatten voor mensen die niet, uh, niet op die fiets zitten. Ja, als je met jouw sportoog naar deze Tour kijkt, valt het dan inderdaad op dat die zwaar is, dat er zoveel uitvallen? Nou ja, ik, ik vind het inderdaad wel zeer opvallend dat uh, heel veel mensen heel vroeg, uh, en dat kan af en toe een reden van een, van een uh, valpartij zijn, maar ook, ook daarnaast ja, toch wel heel snel lam gaan en uh, echt bezig zijn te overleven. En, uh, ja, dat valt vanuit een trainersperspectief valt dat wel op. Ja, dat lijkt me wel een uitdaging daar. Ja, en dan zou je kunnen zeggen... dan is er dus iets niet goed met de voorbereiding? Ja, ik denk dat je... In de voorbereiding ligt natuurlijk altijd de winst in de koers zelf. Ja, daar moet je dus proberen niet te vallen. Maar de echte herstelcapaciteit, ook na een val... hoe goed het lichaam herstelt van zo'n zware impact... wordt bepaald in de periode en zelfs de jaren daarvoor, ja. Daar ligt het werk. Ja, als je, als je iets kunt doen, dan is het dus in training? Ja, dat is echt heel duidelijk. Dat, dat is het enige waar je wat kan doen, om je voor te bereiden op zoiets extreems. En dan tijdens een tour moet je natuurlijk zorgen dat je herstel zo hoog mogelijk wordt. En ja, dat uh, wordt dan natuurlijk ook een steeds grotere uitdaging, omdat die sport ook steeds, uh, ja, steeds schoner aan het worden is. Dus we kunnen zo niet terugvallen op allerlei middelen die, die, die niet mogen. Ja. Dus dan moet je gaan zitten denken van, ja, als uitfietsen na zo'n etappe, de juiste voeding, allerlei... Ja, ...methodes om het herstel te bevorderen... ...zoals uh, ijskoeling en uh, noem maar op. Ja. Zitten het hem daar dan in, bij de Nederlanders? Nou, ja, je, je staat natuurlijk aan de buitenkant te kijken... ...en je, je weet nooit wat ze precies allemaal doen... ...maar ja, uh, de indruk wekt dat het daar uh, aan schort... Ja, ...dat daar een win, nog winst te pakken is. Hè. Ik, ik denk dat zij naar alle vermogen het hebben gedaan. Alleen ja, ik denk dat je dan nog een stap meer moet maken... En, ...dat echt nog meer je prioriteit moet maken. Vaak wordt uh, begeleiding en, en dat soort uh, onderzoeken naar herstelbevormende methodes... ...wordt vaak een sluitpost genomen. Ja, en ik denk dat je dat in het huurrennen nu uh, als eerste moet gaan benoemen. Ja, je en basis daarna, zijn. Ja. daarna je team moet gaan samenstellen. Okay. Nog even uh, prognose voor de tourwinst. Kan het Wiggins nog ontgaan, want er komt nog die loodzware Pyrenee-etappe? Ja, wordt de komende twee dagen, morgen en overmorgen, wordt het natuurlijk nog zwaar. En de gevaar blijft er altijd... Kijk, wat gebeurt er als een Nibali het op zijn heupen krijgt... en Wiggins heeft een slechte dag? Ja, laat ze vooral nog bij Wiggins zitten... of sturen uh, ze met Nibali mee. Dus ja, er kan nog echt wel veel gebeuren, hoor. En natuurlijk, uh, uh, hangt dat dan af van dat iemand door het ijs zakt. Maar ja, het zijn echt zware dagen. Dus ik, uh, ik zie dan wel uh, met enthousiasme voor de buis. Mooi zo. Veel plezier, Bart Veldkamp. dankjewel. je wel. Jeroen Wielaert, is aan roet en route in de tour denk ik vaak aan On the Road. Het ultieme onderweg beatboek uit de jaren 50. Het verhaal van een lange ontsnapping geschreven door Jack Kerouac. Kort voor het vertrek naar Frankrijk zag ik de mooie verfilmingen ervan. Kerouac zou een goede naam zijn voor een wielrenner. Jacques Kerouac, de trouwe knecht van Louison Bobet. Kerouac had meer met auto's om daar samen met Neil Cassidy over eindeloze Amerikaanse wegen te rijden. Het was in de tijd van Bobet, Robic, Bartali, Coppie, Kupler, Koblet. Periode van het Franse existentialisme stijgen en dalen in het zwarte gat. In Amerika jakkerden Kerouac en Cassidy door op jacht naar het leven. Op de vlucht voor de burgermaatschappij. Burn, burn, burn. Daar ging het om. Vlammend bestaan. Net iets anders dan gaan, gaan, gaan in de Tour. Wat het allemaal met elkaar gemeen heeft, is het rusteloos stuwend voortbewegen. Waarin Po zelfs op een rustdag geen eind aan komt. Gisteren ben ik tussen saint en Po gestopt om het verkeer van de Tour langs te zien komen. Dat was een andere beleving dan zelf langs te rijden. Heel kalm stond ik daar, zonder reclamekaravaan, zonder peloton. Alleen met een paar groepjes publiek aan weerszijden van de weg. Met velden zonnebloemen als glooiende gele dekens. Meer dan Vincent van Gogh er ooit had kunnen schilderen. De mensen stonden daar zo onder de strakblauwe lucht en ze waren tevreden... wachtend op de toer in de stilte voor de toer. Het hoort erbij, uren wachten. Anders is er niks aan. Meestal hebben ze er ook uren voor gelopen. om op de tour te kunnen wachten. soms in vreemde kostuums. Ik had al eerder een Superman zien staan. daarna een clown en ook een musketier. Als elke dag miste ik de duivel deze tour. De Duitser Didi Zenft, die na zo'n twintig jaar niet in de ronde is vanwege gezondheidsproblemen. Abandon diable! De duivel zal er ook niet zijn als morgen de helse etappe komt... over de Obisque, de Tourmalet, de Aspen en de Peressourne. Dan wordt het weer gaan, gaan, gaan. Burn, burn, burn. Jeroen Wielaert, een route. <tiedert> en dan denk ik nog een keer... Na 9 uur in het Radio 1 Journaal hoort u weer over de Vierdaagse. De lopers zijn onderweg houden het nog redelijk droog. Ik praat met Pim Verbeek, hij is de bondscoach van Marokko... en bereidt zich met het Nationaal Elftal voor in Hoenderlo op de Olympische Spelen. En we hebben het over Noord-Korea... want het land heeft opmerkelijk snel alweer een nieuwe legerleider. Hoort u meer over na 9 uur bij de NOS op Radio 1.